1 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plag. Goedemiddag, een werklunch straks over de kwaliteit van stages in Nederland. Met teamleider Paul de Vos bespreek ik het... van het stagebureau administratieve studies aan het Zatkin in Rotterdam. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Goedemiddag, code rood door storm in Noord-Nederland. KLM nodigt bond uit voor gesprek... en positie topman Holland Casino onder druk... In het noorden en westen zeer zware windstoten. En vanuit het noorden gaat het dan ook nog regenen. Het is 6 tot 8 graden. In de namiddag en vanavond wordt het kouder... en krijgt de neerslag een buiig en winters karakter. Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor de noordelijke provincies. In Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt inmiddels code rood. De neerslag die, die zit in ieder geval over de noordelijke provincies. Um, we zien nu ook de eerste meldingen van zware en zeer zware windstoten... in het Waddengebied optreden. En uh, ja, we hebben dus uh, als KNW zijn de code rood uitgegeven... voor inderdaad het Waddengebied, het Waddenzee... Uh, Noord-Holland, uh, Groningen, uh, Friesland... En uh, ja, we, de komende uren zal die wind alleen nog maar gaan toenemen. En met name ook de vlagigheid van die wind ook gaan toenemen. Wat, wat is het grote verschil tussen code oranje wat het eerst uh, voor het grootste deel van Nederland was en nu dus code rood? Ja, de, Althans in die verschil, noordelijke provincies. Ja, het verschil zit in het optreden van, uh, de kans op optreden van uh, die zeer zware windstoten. Op het moment dat wij code oranje uitgeven dan is die kans 60%. Uh, of meer en op het moment dat wij een kanswaarde uh, van ook boven de 90% uh, kunnen noteren dan gaan wij over tot code rood. Maar dat doen we niet alleen, dat doen we ook in samenspraak met, uh, met andere partners um, die zicht hebben op, uh, op de impact van het weer op hun systeem. Uh, het hoogtepunt is nog niet bereikt zegt u, zou daardoor kunnen dat ook andere provincies nog met code rood te maken krijgen? We achter die kans niet zo heel erg groot. Uh, met name de provincies die nu nog wel op oranje staan. Uh, daar zou dat nog kunnen, maar die kans is zeer beperkt. Al dus het hoofd van de weerkamer bij het KNMI Fonds van Looy. Een aantal scholen in Nederland is eerder dichtgegaan... zodat de leerlingen vanwege de storm eerder naar huis konden. En aan zee begon het als eerste waaien. Verslaggever Joris van de Kerkhof ving de eerste windvlagen op... bij Kastricum aan zee. De vlaggenmast bij Zomers, zo heet het, Zomers... Zo voelt het niet, tegen de wind in een man met een bokser en dat is een hond. Ja, ja, ja. harde wind, is dus even wennen zo, hè. Geniet de hond dan mee? Ja, die geniet vooral van hem. Ik vind het helemaal te gek. Top. Hij is heerlijk rustig. Ja, het is een rustige hond. Het is schattig. Hallo, lekker gefietst? Ja, voor de wind. Ja, met de wind mee? Ja, voor de wind, ja. Hoe hard hebt u kunnen fietsen? Ik denk dat ik nu 24 km per uur ging, voor de wind, maar ik heb uh, geen strandbanden eronder. Nopbandjes, ik ging door de duinen naar de wijk aan zee, vanaf Alkmaar. Toen dacht ik even op het strand kijken, spectaculair is. Ja, dat is wel lekker hoor. Je moet wel een bril op, anders uh, word je gezandstraald. <laughs> en onder de strandtent wordt nog gewerkt. Ja, daar ben ik aan voor. Het mogen weer spannend worden, maar uh, ik heb een goede hoop, kom komt goed. Boor in de hand. Ja. Dan gaan we de laatste doodjes, even alles goed nalopen, Zullen uh, we geen rondvliegende dingen hebben. Uh... Want onder het strandpaviljoen zat wat houdt eventjes een beetje los. Ja, klopt. Maar uh, maak alles goed vast nu. En als de zee komt, kan hij er ook helemaal onderdoor. Dus, uh... Komt hij dan? Uh, als hij komt. Hij nou, weet ik niet. Hij moet eerst nog naar het Noordwest draaien. En dan gaat hij heel veel water geven. En als hij uh, dan komt, dan uh, kan hij er onderdoor stromen. Maar uh, het staat allemaal op palen, dus uh, niet zo spannend. Een verslag van Joris van de Kerkhof. Ja, hier dus valt het allemaal nog wel mee. Eh, problemen zijn er wel in Groot-Brittannië. Veel onrust en schade daar. Schotland bijvoorbeeld heeft zijn portie vanochtend vroeg al gehad. Vertelt de Sky-verslaggever in Edinburgh. Een aantal tragische ongelukken tot gevolg een tragische Bathgate in HGV, autobestuurder werd van de weg geblazen en kwam om het leven. Het treinverkeer in Schotland is ontregeld als gevolg van bomen en takken op de rails. Has been debris on the line. Het centrale treinstation in Glasgow moest in alle eil worden geëvacueerd. Het centrale treinstation werd geëvacueerd deze morgen... als de door de ruf kwam. Niemand werd geëvacueerd in dat, maar de passagieren worden geëvacueerd. The by... Er vielen rondvliegende stukken afval door het dak van het treinstation... waardoor het treinverkeer niet meer mogelijk was. Veel mensen moesten dan ook hun reisplannen omgooien. Ik kwam van Falkirk High this morning, dus so ik was supposed to leave. at 7.31, left about 10 to 8. Um, that's us just getting here now. Um, the just cancelled all the trains in Edinburgh, so I think I'm going to be stuck in Edinburgh. I can't get back to Glasgow doing I'm fresh work ongemakken door de storm in Schotland vanochtend. In de havenplaats Scarborough, in het noordoosten van Engeland... zijn ze bang voor enorme vloedgolven... die later vanmiddag aan land kunnen komen. Uh, the about about the seven... Door een combinatie van harde windstoten, springvloed en een lage drukgebied... kunnen de golven hoger worden dan ze in tientallen... Zal een jaren geweest zijn. De situatie in Groot-Brittannië. Eerste uitlopers van de zware storm hebben een uur geleden... ook de Noordzeekust van Duitsland bereikt. Op het Waddeneiland Zilt werden windsnelheden... van ongeveer 100 km per uur gemeten. Luchtvaartmaatschappij KLM wil weer met de bonden om de tafel... om te praten over bezuinigingen. De directie heeft de vakbonden van cabinepersoneel... een uitnodiging gestuurd. Als de bonden ingaan op de uitnodiging... zal KLM de aangekondigde maatregelen voorlopig niet uitvoeren. De bonden praten intussen al over mogelijke acties. Vorige week werden de plannen van KLM bekend... om alle vluchten binnen Europa uit te laten voeren... door KLM-dochter City Hopper. Voor deze dochter gelden slechtere arbeidsvoorwaarden. En hiermee zou de luchtvaartmaatschappij op termijn... 20 miljoen euro besparen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Holland Casino kampt met grote schulden. Maar over wat er moet gebeuren om het staatsschokbedrijf weer gezond te maken... zijn de top van het bedrijf, de vakbonden en de ondernemingsraad het niet eens. De OR wil zelfs niet verder met de interimtopman Willem-Jan van de Heesel. Voorzitter van de ondernemingsraad, Raymond van der Broek. Goedemiddag. Waarom heeft u negatief geadviseerd om door te gaan met de topman? Um, wij hebben uh, een negatief advies afgegeven... omdat er op dit moment totaal geen draagvlak is... Voor uh, onze huidige bestuursvoorzitter. Onder het personeel is het gedaan. Onder het personeel, ja, absoluut. En uh, wat is het belangrijkste bezwaar? Nou, de heer uh, Van der Dijssel heeft natuurlijk een verleden in de Raad van Commissarissen. En wij denken dat zij toch ook wel medeverantwoordelijk zijn voor de situatie waarin wij als bedrijf beland zijn. En die situatie is niet rooskleurig? Is niet want rooskleurig. Uh, onder meer zijn... de banken uh, hebben het bedrijf onder curatelen gesteld? Nou, we staan niet onder curatelen. Wij zitten wel bij een bijzonder beheer. En dat zijn ook wel de, de, de kleine nuances uh, die er op dit moment spelen. Maar, er is gigantische paniek onder het personeel omdat er met termen gegooid is als... Uh... Faillissement, doorstart, OAS scenario's en uh, nou. Want die hebben... zijn geuit uh, door de heer Van den de Dijssel in een, een filmpje, eigenlijk aan het personeel, maar dat filmpje is uitgelekt en daarin zegt hij inderdaad uh, faillissement als er uh, geen bezuinigingen komen. Ja. En hij schetst dan een OAS-scenario. En dat is ja. natuurlijk uh, de bekende dat reisorganisatie ja. die uh, ook in problemen is geraakt. Nou, wij wij hebben als re reactie daarop PDO uh, uh, laten kijken van hoe de financiële situatie werkelijk was op dat moment. En zij komen tot de conclusie dat er geen acuut continuïteitsprobleem is. Dus de situatie is naar onze mening veel erger voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. Maar waarom zou hij dat dan doen? Ik heb geen idee. Ik denk dat de bonden, want er liepen ook cao onderhandelingen dat die daar ook wel wat mee onder druk zijn gezet. Want daar, daar is bijvoorbeeld ook voorgesteld om de salarissen te verlagen he, van ja, het personeel. En niet een beetje, maar tot wel 20%. En, en daar, uh, die onderhandelingen, die zijn ook geklapt. Uh, bonden willen niet meer met de heer Van Dijssel om tafel. Dus uh, dat speelt hier ook nog een keer naast. En wij denken gewoon, we weten zeker dat er iets moet gebeuren bij Roland Casino. Maar wij denken gewoon niet dat hij de aangewezen persoon is om dat mee te doen. Raymond van den Broek, voorzitter van de ondernemingsraad van Roland Casino. Dank u wel. De Tweede Kamer heeft een hoorzitting gehouden over het leenstelsel. Veel betrokkenen vinden dat de discussie erover tot nu toe te rommelig is. Volgens de plannen van de minister wordt volgend studiejaar... het leenstelsel voor de masterstudenten ingevoerd... en een jaar later voor de bachelors. Volgende week is er een debat over... en PvdA-Kamerlid Mohandis staat open voor eventuele aanpassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over latere invoering... van het leenstelsel in de masterfase. Ik denk dat het zeker aan de orde komt, dus dat ik daar ook wel open voor sta om daar goed naar te kijken. Dat betekent wel dat je dus de masterfase uitstelt en dat moeten we volgende week goed bespreken. En dat zou ook kunnen leiden tot meer politieke draagvlak wellicht, want D66 vindt het ook een belangrijk punt, hè? Uh, dat heb ik ook gelezen in een schriftelijke inbreng, maar ook hier en op andere momenten gehoord van, van verschillende partijen. Uh, ik heb altijd al gezegd, uh, dit uh, wetsvoorstel moet je zorgvuldig doen. Met een zo breed mogelijke draagvlak. Het moet niet iets zijn wat over een paar jaar weer ter discussie kan staan. Je moet het goed doen. En daarom sta ik echt open voor om partijen zoveel mogelijk tegemoet te komen. En dus ook um, om die masterfase uit te stellen. Ik zou het jammer vinden, maar ook daar uh, staan wij niet heel afwijzend tegenover. De VVD benadrukt dat ze uitstel jammer zou vinden... omdat er dan pas later geïnvesteerd kan worden in het onderwijs. SBS staat niet te koop en komt ook niet te koop. Dat zegt het Finse uitgeefconcern Sanoma, dat voor twee derde eigenaar is van het televisiebedrijf SBS. De overige deel van SBS is in handen van Talpa, het bedrijf van John de Mol. Talpa wil het hele bedrijf overnemen en is bereid daar 373 miljoen euro voor te betalen. Maar Sanoma wijst dat af ingewijden zeggen tegen het Financiële Dagblad... dat de mol ontevreden is over de plannen die Sanoma met SBS heeft. Zo zou er de afgelopen jaren te weinig zijn geïnvesteerd... in de ontwikkeling van digitale activiteiten. Sport. De knieblessure die Arjen Robben gisteravond opliep... in de bekerwedstrijd tegen Augsburg... is ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht. Het bot in de knie is beschadigd... en de aanvaller van Bayern München is in elk geval zes weken uitgeschakeld... Robin liep de blessure op na een grove charge van de doelman van Augsburg. En hij is kwaad over de actie. Ja, hij plant echt uh, letterlijk gewoon zijn op. Uh, die is echt gewoon echt. dokter ook helemaal gezegd: die is echt gewoon dwars doorheen gegaan. Hij dwars door alles heen. Hij heeft gewoon letterlijk mijn bot gewoon, uh, aangeraakt met die, die nob. Zo diep. was. Het. Robin mist nu onder meer het wereldkampioenschap voor clubteams in Marokko. Hij hoopt weer fit te zijn als de Bundesliga eind januari wordt hervat. De Nederlands hockeydames zijn zojuist begonnen aan de kwartfinale van het finale toernooi van de Hockey World League in Argentinië. Tegenstander is Nieuw-Zeeland, Tim Steens. Nederland won alle drie de groepswedstrijden. En nu gaat het echte werk beginnen. Jazeker, Mark. Want uh, ja, als je alle drie de groepswedstrijden wint. Uh, dat wil je niet zeggen dat je dan die kwartfinale ook gaat winnen. Dat is wel zo. Uh, ik bedoel, kijk, er zijn acht landen in dat toernooi. Uh, twee pools van vier. En nu zijn de kwartfinale's aan de gang. Terwijl Nederland zes minuten gespeeld heeft. nog steeds 0-0. Maar al, al een aantal goede kansen heeft gekregen om de score te openen. Maar het staat dus nog steeds 0-0. En even om het verhaal af te maken van die twee pools van vier. Je begint gewoon uh, een maar je weet van tevoren al dat je in de kwartfinale zit. Alleen de plaatsing uh, welk, tegen wie je speelt in de kwartfinale, daar zijn die groepwedstrijden nog belangrijk voor. Naar Nederland... Heeft al zijn drie groepwedstrijden gewonnen. Is nummer 1 van Pool A. En Nieuw-Zeeland heeft zijn drie wedstrijden verloren. Is nummer 4 van Pool B. Vandaar dat ze nu tegen elkaar spelen in de, in de kwartfinale. Uh, de laatste keer dat Nederland tegen Nieuw-Zeeland speelde... was deze zomer nog in Rotterdam. In het halve finale toernooi van die World League. Toen won Nederland vrij makkelijk met 5-2. Maar de meeste mensen zullen zich nog wel de Olympische halve finale herinneren. Toen Nederland het heel moeilijk had tegen Nieuw-Zeeland. En uiteindelijk pas na shootouts de finale bereikte. Ja, en we weten allemaal wat daarna gebeurde. Toen werd Nederland olympisch kampioen. Voorlopig hier dus uh, in toekomst, waar het heel warm is. Het is rond de 6, 37 graden. Vandaar dat er ook wat uh, extra rustpauzes worden ingelast. Want na 17,5 minuut wordt er even gerust en mag er gedronken worden. En dat is vrij ongebruikelijk. Maar bij deze temperaturen is het wel heel noodzakelijk. We hebben ze verdiend. Dankjewel, Tim Steens. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Het KNMI heeft code rood afgegeven vanwege de storm in Noord-Nederland. De KLM wil met de vakbonden van cabinepersoneel gaan praten over de bezuinigingsplannen. En de positie van de topman van Holland Casino staat onder druk. De ondernemingsraad wil niet met hem verder. Dat was het met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch. Je bent al een tijdje ziek. Zeer vervelend.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 Wat staat er op uw verlanglijstje? Cecile uit Burundi is dolblij met een kip of geit. Dat betekent eten voor haar kinderen. Geef een gezin in Afrika een dierbaar cadeau. Ga naar rettenkind.nl. Ik ben Marion Lutke. Vanavond in Meldpunt. Aanpassingen aan uw huis om langer thuis te blijven wonen. Wat is er te koop en wat kost dat allemaal? En wie gaat dat betalen? Woningaanpassingen. Vanavond om vijf en half acht in Meldpunt bij Max op Nederland 2.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Guilaine Plagg. Goedemiddag, ik heb een werklunch met Paul de Vos. Hij is teamleider van het stagebureau van het Zat -Kien in Rotterdam. En we bespreken de nieuwe Europese richtlijnen die er komen rondom stages. Verder besteden we deze week in onze serie In de Praktijk... aandacht aan mensen die gaan emigreren. Als je kinderen hebt, dan kun je ervoor kiezen... om die op een Nederlandstalige school te doen. Maar waar moet zo'n school dan aan voldoen? Als je Nederlands school in Buitenland wil beginnen... willen we in ieder geval dat er een bevoegd leerkracht aan boord is. We stellen de richtlijn minimaal tien leerlingen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 Dit is Radio 1, de werklunch. De kwaliteit van stages staat onder druk. Tenminste, dat vindt eurocommissaris van werkgelegenheid Laszlo Andor. Hij komt daarom met richtlijnen... waarin alle stages in landen van de EU moeten voldoen. Voortaan moeten ze bijvoorbeeld schriftelijke afspraken maken... over een eventuele vergoeding, over de werkomstandigheden... en ook over de leerdoelen van een stagiair. Ja, is het op dit moment dan zo slecht gesteld met de kwaliteit van Nederlandse stages? Daarover ga ik het hebben met Paul de Vos. Hij is dus teamleider van het stagebureau administratieve studies aan het Zadkin in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat doen jullie bij zo'n stagebureau? Ja, proberen zoveel mogelijk studenten naar een uh, hele mooie stageplek te geleiden. En uh, als ze daar zelf niet in slagen, daarbij te ondersteunen. Is dus bijna een uitzendbureau voor stagiaires, mag je het zo zeggen? Nou, zo ze zou het kunnen noemen. Alleen wij doen niet alleen het voortraject, maar ook het begeleidingstraject en het afsluitende traject na de stages. En is zo'n Europese richtlijn dan welkom wat jullie betreft? Een richtlijn? Nou, ik geloof niet dat dat nou wat gaat veranderen, eerlijk gezegd. Ik zie ook niet zo de noodzaak ervan in, althans als het gaat om stageplekken waar wij verantwoordelijk voor zijn binnen het mbo in Nederland. En binnen het MBO in Rotterdam in dit geval. Ik vind het daar eigenlijk best wel goed geregeld. Ja, want dit komt onder meer voort. Daarom komt de Eurocommissaris te mee. Het feit dat nogal eens stagiaires eigenlijk worden misbruikt om gewoon als goedkope arbeidskrachten in te zetten. Ja, natuurlijk is het zo, zeker in de tijd van de crisis... dat je ziet dat stagiaires uh, uh, werk krijgen aangeboden... wat normaal regulier werk zou zijn. Ja, ja dat is, dat is natuurlijk, daar, daar zit ik dubbel in. Aan de ene kant is dat natuurlijk niet goed voor de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is dat voor stagiaires vaak wel een fantastische kans... om zich bij zo'n bedrijf te ontwikkelen. Dus als ze maar goed begeleid worden. Ja, dat is en... volgens mij het belangrijkste, toch? Als ze daar gewoon neergezet worden als zijn uh, een ervaren medewerker... en dat ook van ze verwacht wordt zonder dat daar continu begeleiding bij is... dan wordt het lastig. Ja, maar goed, daar is dan ook de school voor... en de stagebegeleider vanuit school om dat in goede banen te leiden. En dat gesprek gaan we dan ook aan als dat zo is. Bovendien praten we over een vrij mondige groep... dus die geven dat ook zelf vaak wel aan. Ja, dan komen ze wel naar u toe en zeggen ze... Joh, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik heb wel wat meer hulp nodig. Absoluut. Als ze dat vanuit het bedrijf niet krijgen... Dan, dan zullen wij als school daarbij bemiddelen... en dan gaan we dat, dat gesprek aan. Want we hebben natuurlijk vooraf hebben we de doelen gesteld... en afspraken gemaakt over wat we van elkaar kunnen verwachten... Ja. En staat daar bijvoorbeeld ook een schadevergoeding, een stagevergoeding in? Ja, nou dat staat, die leggen wij niet schriftelijk vast. Nee, dat nee? We op dit moment laten we dat aan de studenten zelf over. En ze kunnen bij het sollicitatiegesprek vragen of er een stagevergoeding in het geding is. We geven natuurlijk wel aan dat het meestal de laatste vraag moet zijn en niet gelijk de eerste vraag. <lacht> nou ja, het maar... ligt eraan voor welke functie je gaat denk ik <lacht> nou, toch? Soms kan dat, je commercieel goed ingesteld zijn. Dat is wel waar. Nou, er zijn de, de, ik, ik denk dat 50% van de stagebedrijven een stagevergoeding geeft en 50% niet op dit moment. Maar is dat dan een vergoeding waar u mee kunt leven? Omdat nou, vergoeding... nu ook dat een van de richtlijnen gaat worden, dat dat moet worden vastgesteld. Ja, nou, we moeten natuurlijk oppassen, uh, wanneer dat uh, richtlijnen zijn prima... als het verplichtingen worden, dan zou het ook wel eens kunnen betekenen... dat er nog minder stageplaatsen uh, beschikbaar komen dan nu al het geval is. En ja, het is nu al in sommige sectoren niet altijd even makkelijk. Dus het komt echt wel voor dat, dat studenten gewoon geen plek kunnen vinden... Of ergens niet naartoe willen omdat ze geen vergoeding krijgen? Gebeurt dat ook? Nou, dat laatste gebeurt wel eens. Of ze zijn ergens begonnen en ze willen dan weg... omdat ze bij een andere plek wel betaald krijgen. Ja, ja. Maar de eerste plek niet. Dus dat geeft wel eens wat problemen. Uh, ja, voor ons is het natuurlijk van belang dat ze op een plek zitten waar ze veel leren... en waar ze zich kunnen ontwikkelen en wat belangrijk is voor hun cv... belangrijker dan uh, die paar honderd euro... ik kan er makkelijk over praten natuurlijk... maar dan die paar honderd euro die zij uh, als stagevergoeding zouden kunnen krijgen. Ja, maar bent u bang dat door die richtlijnen er straks minder stageplaatsen gaan zijn in Nederland? Doordat het wel verplicht wordt om dat vast te stellen? Nou, Als men gaat verplichten bedrijven om stagevergoeding te betalen... dan zal dat zeker zijn effect hebben op de stagemarkt. En is er nu een overschot of is er wel eens een tekort aan stageplekken? Dat ligt aan bij welke opleiding. Bij, bij opleidingen zoals secretarieel is absoluut een overschot. Aan de, aan de commerciële kant is vaak een overschot. Maar met name bij, bij sectoren waar de overheid erg bezuinigd heeft, bijvoorbeeld bij de juridische opleidingen en de opleiding sociale zekerheid, nou, daar kan je haast geen stageplek meer vinden op dit ja. ogenblik. Vindt u ook dat je stagiaires mag belonen naar prestatie? Nou, daar ben ik groot voorstander van. Ja? En, uh, uh, ja. Het is er als om ik... te leren, dus dan mag je, moet je het er ook kunnen falen? Ja, maar ik vind wel dat, dat uh, een bedrijf, uh, als een bedrijf ziet dat gaandeweg de stageperiode. zo'n stagiair steeds meer voor een bedrijf gaat betekenen. dan zou dat natuurlijk ook mooi zijn als daar een, een beloning uh, ja, rechtstreeks evenredig uh, teg, tegenover staat. Maar dan is het alleen in positieve zin? Natuurlijk. Iemand moet er niet in negatieve zin op worden afgerekend? Nee, want het is inderdaad om te leren. Dat is duidelijk. En, en, en daar moeten ze nadrukkelijk in gecoacht worden. We zoeken even contact met uh, Arjan Elbers. Hij is eigenaar van Get Noticed. Dat is een bedrijf dat onder meer websites, apps en webshops ontwikkelt voor opdrachtgevers. En ja. zij zijn uitgeroepen tot het beste stagebedrijf van 2013 in de sector commerciële beroepen. Goedemiddag, Arjan Elbers. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat doen jullie met stagiaires dat jullie behoren tot een van de beste stagebedrijven van ons land? Uh, ik denk dat het tweeledig is. Als we kijken naar uh, stagiaires die bij ons uh, binnenzitten, zitten, uh, begint dat met eigenlijk met een interview, een serieus sollicitatiegesprek of stagesollicitatie, waar we de, uh, praten over de doelstellingen van de kandidaat aan zich. Dus wat, wat wil de stagiair en wat wil hij gaan leren, wat wil hij gaan doen en welke concrete projecten kunnen wij daar aan uh, koppelen. Wat wij in ieder geval niet doen, en dat zeggen we ook al heel duidelijk, uh, zijn uh, Jip en Janneke stages. Dus enveloppen, plak, stages. Ja, je moet als een envelop plakken. Maar, uh, dus we gebruiken geen mensen om alleen als goedkoop arbeidskracht te functioneren. Mm. Uh, dus het is, het is echt een, een, een, een dialoog die we met de stagiair hebben. Uh, kijkend naar waarom zijn we denk ik uh, in commercieel bestens uh, leerbedrijf geworden, heeft dat ook te maken met een project dat we met uh, ROC opleidingen hebben opgetuigd. We uh, werken veelvuldig met die opleiding samen, over, voornamelijk voor commerciële beroepen. En uh, ze waren bezig met een mini-onderneming op te zetten. Ja. Toen hadden, hadden wij een beetje een grote mond: van, joh, dan leren die mensen toch niks van. Ja, ik inschrijf de kamerverkoop al. Laat ze nou eens zien hoe het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat. En toen zeiden die docenten volkomen terecht: van, nou, als jullie zo goed weten, moet je het lekker zelf bedenken. En Dat hebben we ook gedaan. Jullie hebben de mini-onderneming laten draaien ook vervolgens? Of? Ja, we hebben de mini-onderneming wat, uh, wat meer uh, professioneel, wat heftiger gemaakt. Uh, we hebben er een, een battle van gemaakt, een maatschappelijke battle samen met een tweetal docenten. En we hebben eigenlijk, uh, het gaat wel over eindejaars, dus, dus wat vakvolwassenen, uh, stagiaires, die uh, eigenlijk een, een, een klein startbudget kregen. Ja. En die hebben we gekoppeld aan een goed doel. Uh, KWF-kankerbestrijding bijvoorbeeld... om gewoon ongelimiteerd echt commercieel zoveel mogelijk geld op te halen... in hun stageperiode voor dat doel. Ja. En dat is inmiddels een, een jaarlijks terugkerend project... wat uh, grofweg zo'n uh, 15.000 euro of meer per jaar uh, binnenhaalt. Maar als ik hier zo hoor, dan geef je dus de stagiaires ook heel veel verantwoordelijkheid mee. Dan functioneren Adem. ze gewoon volledig zelfstandig. Uh, dat, dat, ik, ik denk dat dat wel uh, de rode draad is van uh, hoe wij samen met die, met, die, uh, met die mensen omgaan. Herken je het in de omgeving, dat, uh, wat de Europese Commissie zegt... dat een, stage, een stagiaire nog wel zoals goedkope een gratis arbeidskracht wordt ingezet? Uh, uh, ik geloof wel degelijk dat dat wel eens gebeurt. Alleen ik denk dat in uh, deze tijd, denk ik... Uh, uh, het meer voorkomt dat bedrijven concreet zeggen... van joh we hebben geen goede stageplaatsen. We hebben zelf geen, geen tijd om mensen in te werken of om te begeleiden. Ja. Dat hoor ik van de opleiders ook vaak terug. Van, we hebben gewoon een gebrek aan kwalitatieve uh, stageplaatsen. Ja. Ja. Dankjewel voor jouw verhaal. Arjan Elbers van Get Noticed. Terug weer naar Paul de Vos, teamleider van het stagebureau... Uh, bij het Zadkine in Rotterdam. Hoe gaan jullie daarmee om op het moment dat je het horen krijgt? We willen wel, maar we hebben eigenlijk geen tijd om stagiaires te begeleiden. Ja, dat, dat betekent dat je je netwerk zo groot mogelijk moet maken. Zodat je meer bedrijven hebt waar je dezelfde vraag kan neerleggen. Ik kan me dat voorstellen dat soms bedrijven er niet aan toekomen. En ja, die begeleiding is wel iets wat wij eisen. Want ja. er moet natuurlijk wel, er moet wel een stap in de opleiding van zo'n student gezet worden. Maar heeft dat de afgelopen jaren de boel onder druk gezet? De kwaliteit ook? Nou, dat denk ik niet. De, ik denk dat er steeds wel weer andere bedrijven zijn... die stagiaires willen opvangen. En nogmaals, het hangt per sector. Het hangt van de sector af waar we, waar we stageplekken ja. in zoeken. Ja. Nou is het verhaal worden... net natuurlijk bij Get Notice hebben ze dus heel veel verantwoordelijkheid gekregen. Nu hoor je natuurlijk ook nog steeds wel eens dat de stagiaire vooral gebruikt wordt om koffie te zetten. Komt dat ja, nog ik... vaak voor? Ik, ik hoor dat alleen maar van anderen die denken dat het bij anderen zo is. Laat ik ja, het maar zo ja, ja. zeggen. Want... Oh, u zegt ook niet eens dat het bij anderen zo is... maar dat nee, het een nee, hardnekkig gerucht is. Het is, het is echt... Dat, is niet, dat gebeurt volgens mij in deze tijd nog uh, niet meer. En dat komt omdat we natuurlijk te maken hebben... met een vrij mondige groep studenten... die ook uh, in de voorbereiding vooraf naar de stage toe... Uh, worden, daar, daarin worden gecoacht en wordt gezegd... jongens, dit hebben we afgesproken, dit gaan we doen bij het bedrijf. En als dat tegenvalt... Ja, nou, dan weten ze echt wel heel snel de stagebegeleider op school te vinden om ja. dat uh, te overleggen. Want hoe zit dat traject? Ze krijgen het horen, je gaat op stage en dan? Ja, nou ja, ze krijgen een, een, een voorbereiding op die stage. Uh, vaak komen ze zelf met een stageplek, en anders krijgen ze een plek vanuit uh, ons bedrijf en uh, netwerk. Uh, en ja, we coachen ze natuurlijk naar die stageplek toe. Voor sommigen is het belangrijk dat ze nog wat sollicitatietraining krijgen. We zorgen ervoor dat de sollicitatiebrief en de cv er perfect uitzien. Um, en dan gaan ze solliciteren. En dat is op zich al uh, natuurlijk een fantastische leerschool. Ja. En als ze worden aangenomen, dan, uh, ja, dan gaan we ze begeleiden. Maar dan hebben we al vooraf aan de stage het bedrijf bezocht. Als het voor ons een nieuw bedrijf is, dan hebben we al de verwachtingspatronen over en weer afgesproken. En euh, ja, dan gaan we in een, in, ja, meestal zijn het stages van een half jaar, dan gaan we drie keer langs voor een, een eerste gesprek, een tussenbeoordeling, een eindbeoordeling. Ja. Gaat u nou op subtiele manier proberen de richtlijnen van de Europese Commissie te omzeilen? Nou, volgens mij is dat in Nederland niet nodig, want we hebben in Nederland richtlijnen, althans voor uh, mbo-stages, uh, die door de mbo-raad in het BPV-protocol verwoord jee. zijn. Ja, BPV staat voor beroepspraktijkvorming, een woord dat je nogal eens als, als synoniem ja. van stage tegenkomt. En die richtlijnen zijn, uh, zijn best strak. Behalve zijn... dus over vergoeding? Ja, daar wordt ja. inderdaad over vergoeding niks gezegd, nee. Dus dat moet er dan nog aan toegevoegd gaan worden, officieel gezien? Dank u wel, Paul de Vos, teamleider Graag. van administratieve studies aan het uh, Zadkin in Rotterdam. Graag gedaan. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, als u deze week vaker heeft geluisterd, dan weet u dat dit die klanken zijn van het Zweedse volkslied. Want onze verslaggever Ingrid Koning gaat emigreren naar dat land. En deze week leven wij mee met haar voorbereidingen daarvoor. Om het Nederlands voor de kinderen van Ingrid bij te houden... is Nederlandse les in het buitenland erg belangrijk. Via Skype heeft Ingrid contact met een Nederlandse school in Zweden. Ik ben Florentina. Uh, ik ben uh, naast het onderwijscoördinatorschap... ook de leerkracht van uh, de groepen 1, 4 en 5. Wat is jullie doel voor de Nederlandse school? En dat ze in ieder geval niet te veel achterstand hebben... mochten weer terugkeren. Dat is niet de bedoeling. De Nederlandse school in Zweden, waar straks mijn kinderen naartoe gaan... wordt aangestuurd door het NOB, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Hanneke Kadijk is daar de directeur van... en ik vroeg aan haar hoeveel scholen ze wereldwijd aanstuurt. Wij begeleiden op afstand 200 scholen. en Dat betreft ongeveer 13.000 leerlingen in zo'n 80 landen. Van Australië tot en met Argentinië, tot, op de, tot Zweden toe. Gelukkig, in Zweden is het ook goed geregeld. Ja, in Zweden is ook goed geregeld. Daar zijn twee uh, NTC-scholen in uh, Stockholm. NTC is Nederlandse Taal- en Cultuurschool. En wanneer zijn deze scholen allemaal ontstaan? Deze scholen bestaan soms al wel een kleine honderd jaar. Uh, destijds vanuit ouders en bedrijven opgericht. Uh, sinds uh, een jaar of 30, ruim 30 jaar in 1980 is NOB opgericht... om de scholen op afstand te ondersteunen en uh, te subsidiëren ook. U zegt subsidiëren, maar dat gaat stoppen? Ja, dat gaat stoppen per uh, komend... Kalenderjaar. Wat betekent deze subsidiestop voor de scholen zelf in het buitenland? Voor de scholen in het buitenland betekent het vooral dat, uh, dat ze zwaar in financieel weer terechtkomen. Niet allemaal, maar wel een deel. Zeker in de mediterrane landen, uh, zo rond de Middellandse Zee... Um, ja, het betekent toch dat een deel van het schoolgeld... een ouder betaalt al gemiddeld 400 euro per leerling per jaar. En als de overheidssubsidie van... die was ook ongeveer 400 euro per leerling per jaar wegvalt... betekent een verdubbeling van de oude bijdrage. Dat kan niet iedereen opbrengen. Uh, een aantal scholen betekent dat ze nu gaan interen op reserves... en, uh, en moeten overwegen te sluiten op korte of op uh, middellange termijn. Zijn er al scholen die volgend jaar gaan sluiten? Ja, er zijn al een aantal scholen die uh, hebben besloten uh, te sluiten. Onder andere een school in, in Parijs, een school in de Algarve. Uh, nou, een aantal scholen in Griekenland hebben het zwaar. Het geldt ook voor Turkije. Nou, zo zijn er nogal wat voorbeelden te noemen. Een van de bedrijven die misschien wel profiteert van het stopzetten van een subsidie is uh, Juffrouw Blom. Dat is een organisatie die een onderwijssysteem heeft ontwikkeld voor onderwijs in het buitenland. En ik ben nu in een kantoor en ik kijk naar de wereldkaart. En er staan alle pijltjes op waar alle cd's naartoe gaan. Ja, dat klopt. Uh, we hebben inmiddels uh, een stuk of uh, tegen de 70 landen... Waar, uh, ja, waar cd's naartoe gestuurd zijn. En ik zie hier de cd's uh, liggen. En deze gaat naar Mozambique. Ja, Mozambique is net besteld. Uh, en uh, nou, even kijken wat dit is. Uh, woordkennis voor uh, groep 3 en 4. De n van nacht. De p van paard. Ik ben even achter de computerschermen gekropen... om ook eens te kijken hoe het nou werkt, dat thuisonderwijs... Is het niet lastig voor kinderen om zelfstandig achter de computer deze oefeningen te doen? Uh, nou, wat jij nu doet, is een programma voor kleuters. Daar heb je wel echt een, uh, een vader of een moeder in de buurt nodig... om dat uh, goed te kunnen doen. Uh, wat we zien is vanaf een jaar of zes, zeven... dat je echt met ze kan afspreken van, nou, ga deze lesjes doen. Uh, en als je klaar bent, dan, uh, dan roep je even. Hebben jullie uh, rapporten voor ons van Fedde uh, en van Tijn, uh, die je misschien kan meenemen of opsturen voor ons? Zal ik ze meenemen? Wat is handiger? Uh, het is het beste als je gewoon kan meenemen, dat is prima. Stel je wil een Nederlandse school ergens beginnen, waar moet je dan aan voldoen? Uh, als je een Nederlandse school in het buitenland wil beginnen... Uh, willen we in ieder geval dat er uh, een bevoegd leerkracht aan boord is. Uh, we stellen de richtlijn minimaal tien leerlingen... en uh, dat er een, een bestuur is uh, die de school uh, aanstuurt. En nu er geen subsidie meer is, worden er toch nog wel scholen geopend? Ja, zelfs nu in deze tijd zijn er voldoende ouders in het buitenland... die het belangrijk vinden voor hun kinderen een school openen. In 2013 bijvoorbeeld in Costa Rica of Rio de Janeiro. Maar ook in Mumbai, in India en in Sofia, Bulgarije. Voor 2014 zijn er gesprekken gaande over NTC-scholen in Canada. Maar bijvoorbeeld ook weer een zoek in Zwitserland. Bedankt voor het gesprek. En wij kijken ontzettend uit naar begin januari om jullie te ontmoeten. Tot dan hè, Florentine. Tot dan. Morgen de laatste aflevering van de emigratieperikelen van onze collega Ingrid. De stelling zometeen in stand.nl is de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is asociaal. En we willen natuurlijk graag uw reactie daarop. Nu eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1 met Jeroen Tjepkema. De zware herstorm leidt in het noorden van Nederland tot overlast. In Groningen zijn de eerste gevallen van stormschade gemeld. NOS-weervrouw Willemijn Hoebert verwacht het hoogtepunt van de storm tussen, 6 en, tussen 4 en 6 uur vanmiddag. Scholen in het gebieden waar het stormt sturen hun leerlingen eerder naar huis, zodat ze dan niet op de fiets zitten. Staatsbosbeheer adviseert mensen om niet naar het bos te gaan. Vanwege de vorige herstorm zijn er relatief veel instabiele bomen. In op Vlieland staat inmiddels windkracht 10. Daar zijn ook windstoten tot 107 km per uur gemeten. En volgens Willem en Hubert lopen die windsnelheden nog op. Luchtvaartmaatschappij KLM wil weer op tafel zitten met de bonden... om te praten over bezuinigingen. De directie heeft daarom de vakbonden van cabinepersoneel uitgenodigd. Als de bonden ingaan op de uitnodiging... zal KLM de aangekondigde maatregelen voorlopig niet uitvoeren. En het Finse uitgeefconcern Sanoma is niet van plan SBS te verkopen. Sanoma is nu voor twee derde eigenaar. Het overige deel van SBS is in handen van Talpa, het bedrijf van John de Mol. Talpa wil het hele bedrijf overnemen en is bereid daar 373 miljoen euro voor te betalen. Maar Sanoma wijst dat af. Gaan we naar het Nederlands vrouwenhockeyteam. Dat speelt tegen Nieuw-Zeeland in de kwartfinales van de World League. En daarbij is verslaggever Tim Steens. Nog 13 minuten in de eerste helft en Nederland is veel beter dan Nieuw-Zeeland... maar het staat nog wel steeds 0-0. Nederland kreeg in de beginfase twee grote kansen via Liedewij Welte en Roos Drost. Maar die gingen er allebei niet in. En zojuist de grote kans voor Nederland om op voorsprong te komen... want Nederland kreeg de eerste strafcorner van de wedstrijd. En natuurlijk heeft Nederland Maartje Pauwme het strafcorner-fenomeen uit Nederland... zij pushen de bal echter niet... Uh, ...hard genoeg uh, voor Keepster Rutherford om haar te verrassen. En zo blijft de stand nog steeds 0-0 hier in Argentinië... ...waar het snikheet is, rond de 36 graden. Maar de organisatie heeft besloten dat halverwege de eerste helft... ...dus dat is zojuist een paar minuten geleden... ...dat er even gestopt mag worden om te drinken. En dat gaat zo ook straks in de tweede helft gebeuren. Een kleine drinkpauze tussen de twee helften in. Voorlopig hier nog dus 0-0 tussen Nederland en Nieuw-Zeeland. Dit is Radio 1. NCRV Standpunt NL Guilaine Plach GroenLinks stemt vanmiddag tegen de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Want er gaat veel te weinig geld naar de allerarmste in de wereld. Dat vindt de partij. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking wil toe naar een modernere aanpak. We werken nu aan een nieuwe norm. Het is echt een andere tijd geworden. Mijn doelstelling is uh, de extreme armoede in één generatie uit te bannen. En dat moet je op een andere manier nu doen dan uh, bijvoorbeeld uh, in de 70er jaren. Is het nou erg dat het kabinet bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking... of mag het inderdaad best wat minder nu we zelf in een crisis zitten? Daarover ga ik praten met Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks. Meneer van Ooyek, welkom. Goedemiddag. Om te beginnen, drie keuzes voor u. De eerste, Nederland verliest haar internationale aanzien... met deze bezuinigingen, ja of nee? Uh, ja. Ook Nederlanders in de bijstand kunnen geld missen, ja of nee? Uh, nee. De PvdA laat zich piepelen door de VVD, ja of nee? Ja. U kunt thuis meepraten in stand.nl. De stelling is de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is asociaal. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, dus 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl en als u twittert gebruikt dan hashtag standpunt. Meneer van Ooyek, de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is asociaal. Daar bent u het mee eens of oneens? Ja, daar ben ik het mee eens en dat is inderdaad ook de reden dat wij voor het eerst in de geschiedenis van onze partij... In elk geval vanmiddag tegen de begroting gaan ja, er dus stond vanochtend al een ingezonden brief van u ja. in de Volkskrant... met die aankondiging om tegen te gaan stemmen. Waarom bent u zo tegen? Nou ja, je kunt natuurlijk heel simpel zeggen... omdat afspraak afspraak is. Hè. Het is een afspraak die we zelf ooit hebben gemaakt... Eh, om eh, dat bepaalde gedeelte 0,7 procent... dat is minder dan een cent van elke verdiende euro... aan ontwikkelingssamenwerking te geven. Maar het belangrijkste is natuurlijk... en daar verschil ik echt met minister Ploemen over van mening... zij zegt ja, het zijn andere tijden... maar voor heel veel mensen in de wereld zijn het geen andere tijden. Er zijn nog bijna een miljard mensen op de wereld... die niet profiteren van handel, die niet profiteren van investeringen... die niet profiteren van de economische groei. En voor die mensen, daarvoor heb je zoiets als ontwikkelingssamenwerking. En dat is meer nodig dan ooit. Maar misschien is hun situatie niet anders, die van ons wel... Namelijk dat ons land er gewoon economisch gezien een stuk minder voor staat. Ja, maar dan vind ik het toch pijnlijk... dat je op allerlei mogelijke manieren geld gebruikt voor zaken... zoals het verhogen van de, mensen, van de inkomens van mensen... die het toch al heel goed hebben in Nederland. U had net een stelling over de mensen in de bijstand. Kijk, ik vind ook dat mensen in de bijstand in Nederland het beter moeten krijgen. En dat kan best als je andere politieke keuzes maakt. En dan kun je ook de ontwikkelingssamenwerking overeind houden. En dan ga je bijvoorbeeld minder geld uitgeven aan nieuw asfalt. Je gaat minder geld uitgeven aan uh, milieuvervuilende productie, die je nog steeds voor ik honderden miljoenen subsidieert in keuzes. Nederland. Ja, dat zijn natuurlijk politieke ja. keuzes. En dat, bedoel, Je mag dat. Ik uh, uh, bedoel, niet iedereen hoeft dezelfde politieke keuzes te maken als, als ik zelf. Maar je moet wel voor je keuze staan. En niet zeggen: ach, weet je, het gaat nu in Nederland wat minder. Dus dan laten we die mensen in de derde wereld ook maar even wat minder uh, in aanmerking komen. Ja. Maar goed, wat minder vorig jaar. Dat bleek in ieder geval eergisteren uit de nieuwe armoede. Cijfers blijkt dat zo'n 1,2 miljoen mensen in ja. Nederland in armoede leven. Dat waren er al veel meer dan in 2011. Het ja, is dus toch logisch dat mensen zeggen, laten we die eerst eens gaan helpen. Ja, maar ik, ik hoop en ik denk ook dat die mensen die in Nederland uh, in armoede leven... wat verschrikkelijk is, die worden in feite slachtoffer van dezelfde politieke keuzes. Hè. Ik denk dat het heel slecht is als we arme mensen in Nederland gaan, gaan zetten tegenover... of uitspelen tegenover arme mensen in ontwikkelingslanden. Terwijl we tegelijkertijd keuzes maken om gezinnen die meer verdienen dan, dan 55.000 euro per jaar... er uh, een half miljard uh, belastingkortingen bij te geven bijvoorbeeld in het komende jaar. Dus arme mensen in Nederland en arme mensen in ontwikkelingslanden... verdienen allebei de zorg en de steun... Uh, en de solidariteit van, maar, de, van de regering. Op de een of andere manier hoor je toch altijd dat daar de keuze tussen is? Of ja, het gaat dat, naar de arme mensen hier of het gaat naar de arme mensen daar? Ja, daar maak ik heel groot bezwaar tegen, tegen die voorstelling uh, van zaken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we geld overhevelen... van rijke mensen naar arme mensen. Dat moet zowel in Nederland gebeuren, en dat kan ook in Nederland... veel meer dan nu gebeurt, als internationaal. En het is dus niet een keuze van de ene die het slecht heeft... tegenover de ander die het slecht heeft. Maar laat de mensen die nu weer profiteren van nieuwe afspraken waarin ze weer belastingvoordelen uh, uh, krijgen en zo... laat die, en heel veel mensen willen dat eerlijk gezegd ook... laat die inleveren ten opzichte van mensen die het minder ja. hebben... zowel in Nederland als in Afrika. Nou is geld niet het enige argument. Uh, het slechte imago van hulpinstanties is er ook nog. Er wordt gesjoemeld, geld, uh, geld dat niet op de goede plek terechtkomt. Uh, het verdwijnt in uh, zakken van bazen... Ja, weet u wat het is? Er wordt al al, al echt al 30 jaar lang uh, heel serieus uh, gekeken... naar de effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking. En uh, eigenlijk laten al die onderzoeken zien dat natuurlijk er wel eens iets misgaat... maar dat door de bank genomen, er door met de Nederlandse hulp... en met de hulp van andere landen en van particuliere organisaties... ontzettend veel is bereikt op het gebied van onderwijs... op het gebied van gezondheid, op het gebied van drinkwatervoorziening. Maar natuurlijk, het gaat vaak om landen waar de situatie heel ingewikkeld is. Hè? Ook in Nederland gaat het Weleens wat mis zeggen we dan altijd. En wij zijn een zeer uh, hoogwaardige economische. Hè, we hebben een land met een hele hoogwaardige economische ja. structuur. En natuurlijk gaat er ook in Afrika of in, uh, in Azië wel eens wat mis. Dat is ook is het lastiger te controleren is daar. Ja, maar als er één ding de afgelopen 15, 20 jaar heel erg veranderd is. Dan is het juist die, uh, juist die controle. Nederland heeft ook zelf ontzettend veel gedaan. Om juist ook. Uh, zaken als algemene rekenkamers, uh, uh, toezichthoudende instanties... Uh, in ontwikkelingslanden te steunen... zodat daar ook veel meer dan voorheen controle is... op de besteding van het geld. En dat wordt nu in feite... Uh, ja, uh, zeg maar afgestraft doordat we zeggen... ja, nee, maar nu gaan we iets anders doen... terwijl die hulp nog steeds nodig is. Even over de, de PvdA en de houding. We hoorden net al even minister Ploemen. Uh, de, de partij zelf zegt dat ze zich echt wel herkennen in uw kritiek. En ook in dat, uh, die 0,7 procent, dat ze die willen behouden. Maar goed, het is wel een concessie die ze hebben moeten doen... voor het regeerakkoord. En dus betekent het ook dat ze voor de begroting gaan stemmen. Het is een beetje als uh, ruilhandel gebruikt, hè? Ja, die nou, manier. Ze... De, de, de Partij van de Arbeid spreekt in feite met twee monden. Hè. We hoorden net in het uh, begin van uw uitzending uh, minister Ploemen. Die ja, zei van ja, het, het zijn ook tijd. eigenlijk andere tijden. Met andere woorden, uh, we, we, het, het kan ook wel iets minder met die hulp. Hè, want we, we sturen nu onze handelsmissies er naartoe en we investeren daar. Nou, mijn stelling is: daar profiteren die arme mensen niet van. Aan de andere kant zegt de Partij van de Arbeid: ja, wij vinden eigenlijk ook die norm een fatsoensnorm. En we moesten hem van de VVD uh, loslaten. Het zijn twee verschillende verhalen die. Die, doordat ze ja toch een beetje haaks op elkaar staan niet heel erg geloofwaardig zijn nee maar goed, het blijft wel een feit dat ze gewoon die concessie hebben gedaan. Ja, en die dat hebben ze, ze gedaan. En dat, hebben. Uh, ja, dat, dat, dat hadden ze, denk ik, uh, of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Die concessie hadden ze nooit moeten doen. Ze hadden gewoon tegen de VVD moeten zeggen van... Uh, en dat wil de de achterban volgens mij ook, ontwikkelingssamenwerking. Daar respecteren wij de internationale afspraken ja. die we zelf hebben gemaakt. Maar er zijn meer landen die eronder zitten. Die landen doen wij toch ook niet per definitie asociaal? Er zijn heel veel landen nog uh, die eronder zitten. Er, zijn ook een aantal, er is ook een aantal landen dat boven zit en er is een aantal landen... Landen, zoals Duitsland en, uh, en Engeland, om maar eens twee van onze uh, buurlanden te noemen... die heel hard op weg zijn om die 0,7% te halen. Die landen doen elk jaar meer aan ontwikkelingssamenwerking in plaats van, uh, in plaats van uh, minder. Nee. En wij zijn altijd... Kijk, we hebben altijd gezegd dat anderen het dat anderen zich er niet aan houden. Dat is voor ons geen reden om... Uh, he, mijn moeder zei altijd, als anderen in de sloot springen... hoef jij het nog niet te doen. He, dus als anderen zich niet aan de afspraak houden... wil dat nog niet zeggen dat nee. wij dat ook niet moeten. Wij waren er trots op dat wij ons er wel aan hielden. Ja, maar goed, als we de berekeningen van de VVD mogen geloven... komt het nu uit op 0,6 procent. Dat is toch ook nog best aardig? Ja, dat is minder dan. Het is, het is minder dan 0,7%. Nee, maar dat niet. 20 nee, 20 maar kijk, wij, wij, wij hebben. Uh, drie jaar geleden gaf Nederland nog 0,8%. Dat was toen ongeveer, misschien een, een getal, is veelzeggender. Ongeveer 5,5 miljard euro per jaar. Hè, dat is dus die 0,8 cent per euro uit aan ontwikkelingssamenwerking. Nu is daar twee keer een miljard afgegaan. Dus nu zitten we ruim op 3,5 miljard. Dat is een bezuiniging van meer dan 40 procent. Er is geen enkele andere begroting die zo veel, zo veel heeft ingeleverd... Ja. als ja. deze begroting. En dat is een bewuste politieke keus geweest. Een luisteraar op onze website zegt ontwikkelingshulp is achterhaald. Laten we van China leren en zaken doen met de landen die hulp nodig hebben. Is de tijd daar rijp voor? Moet het, moet het meer op zaken gericht zijn in plaats van hulp geven? Er, er zijn heel veel landen die in het verleden heel veel hulp hebben gekregen en die die hulp nu gelukkig niet meer nodig hebben. En dat zijn de landen, en dat vergeten we wel eens. We gaan nu met een handelsmissie naar Brazilië. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Brazilië heel veel hulp van Nederland kreeg. En juist doordat dat zo was, gaan nu de deuren voor ons open als onze bedrijven he, onder leiding van minister Ploemen, daar, uh, daar hun opwachting uh, maken. Een land als China heeft heel veel buitenlandse hulp gehad, maar heeft het inderdaad voor een belangrijk deel ook op eigen kracht gedaan, natuurlijk. Maar er zijn heel veel landen die dat niet kunnen. En die landen die, en dat zijn heel veel Afrikaanse landen nog op dit moment, die hebben die hulp uh, helaas natuurlijk ja. nog heel hard nodig. En hoe, hoe staat u tegenover de gebonden ontwikkelingshulp? Dat betekent dat als Nederland hulp biedt aan een land, dat het land het geld moet besteden aan Nederlandse bedrijven daar. Jaren geleden is het afgeschaft. Nou, dat komt nu weer terug ja. als het aan dit kabinet ligt. De 66 ja, wil dat niet, en nu? Nee, ik, ik, ik wil dat ook niet. Ik, ik wil Waarom niet dat niet? het een verplichting, nou ja, kijk waar het om gaat is dat als je landen verplicht om, om met het geld wat wij ze geven... vervolgens spullen in Nederland te kopen... dan ontneem je ze in feite de mogelijkheid om het beste bod... we zeggen altijd de markt moet zijn werk doen... je moet tegen de zo laag mogelijke kosten... zoveel mogelijk goede producten kopen. Als je ze verplicht om alles in Nederland te kopen... dan vervalt dat efficiency-criterium. Als Nederland iets heeft... He, dat kan op het gebied van landbouw zijn... of drinkwater, of waar dan ook... waar ontwikkelingslanden zelf voor kiezen... om daar gebruik van te maken, is dat natuurlijk prima. Ik ben niet tegen dat soort... Uh, want het dan... kan een win-win situatie natuurlijk, zijn. Natuurlijk, ja. zeker. En daar ben ik ook heel erg voor. Ik vind het prima dat minister Ploemen, als zij naar het buitenland gaat... ook universiteiten meeneemt, ook bedrijven meeneemt... die, zaken kunnen die iets kunnen betekenen voor die landen. Het moet maar alleen de niet verplichting. Verplicht zijn. Precies, want, want dan... Ja, dan, uh, dan gooi je het kind met het badwater weg... en dan wordt dat ontwikkelingsgeld weer... niet op de meest efficiënte manier besteed. Want misschien is het wel beter om het, uh, om het in eigen land zelf in te kopen... bijvoorbeeld, of in een buurland, of, uh, of in China, ja. of uh, waar dan ook, ja. De stelling vandaag is... de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is asociaal. Bijna 1400 mensen hebben inmiddels gestemd. 32% is het eens met die stelling, 68% is ermee oneens. Wij praten erover met Bram van Ooyek... fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. En we zijn benieuwd wat u thuis vindt van de stelling. U kunt bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag met mevrouw Taal. Ik vind het eigenlijk aansuursaal om dat allemaal wel door te laten gaan. En waarom vind ik dat? Omdat ik al met stomme verbazing jaren hoor wat verbakken geld er die richting uitgaat. En dan zie ik op de televisie allemaal bootvluchtelingen komen uit Afrika. Dan denk ik, waar is dat geld allemaal gebleven? En dan krijg ik toch een heel erg vermoeden mevrouw dat al dat geld in de verkeerde zakken zit. Maar ook bij een hele hoop medewerkers die daar heel erg goed van leven. En dan denk ik eigenlijk aan de Evelien Herfkens toestand van jaren geleden... daar in New York. Mm -hmm. Met een prachtig appartement betaald door buitenlandse u, de en... huh? u denkt niet dat dat een uitzondering is? U denkt niet dat dat een uitzondering is? Nee, nee, nee. nee, nee. Is geen uitzondering. Want ik kan me niet voorstellen dat na al die jaren... dat de hele wereld geeft. Wat, wat geeft er allemaal niet? Hm. Dat er dan nog boodvluchtelingen aan moeten komen? Nee, ik geloof er helemaal okay. niets meer van. Ervan. Duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag even met Klaver. Ik, vind, ik ben het helemaal met de stelling eens... Maar ik heb wel even een kanttekening. Ik ben uh, begin van het jaar in Noord-Burundi geweest, waar een vluchtelingenkamp is. En die hebben ook geld gekregen. Maar ik hoorde dat er uh, veel meer uh, bij de regeringsblijven steken van ja. Burundi. Dus het is weer in de verkeerde zakken terechtgekomen. Dus dat is wel degelijk nog iets wat, wat speelt. Ja, dat ja. gebeurt wel. Ja. Dus ik pleit ervoor dat het bij particulieren kleinschaliger... Kleinschalige organisaties en particuliere organisaties terechtkomt zoals World Vision. Dat zijn dus organisaties die heel goed. Maar alstublieft, niet via de regeringen, dat gaat toch, nee. meestal dacht ik fout. Maar moet het dan niet gewoon ook vanuit de maatschappij komen en niet meer vanuit de overheid hier? Ja, vanuit het de geld? maatschappij. Dat is net ja, maar het geldt ook. Dat is een prima idee. Maar dan moet ook de mensen meer gaan geven en dan niet zozeer meer de overheid. Nee, de overheid. Ik denk, ja, ja beide natuurlijk. Ah, ja. De overheid mag wel, maar de overheid moet het doen via particuliere organisaties. Okay. En die zijn er genoeg in Nederland. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ik ben het ook oneens met de stelling. Bezuinigingen op ontwikkelingshulp vind ik niet asociaal. De huidige crisis is een van de redenen, in ieder geval een aanleiding om te bezuinigen. Maar onderbelicht blijft dat ontwikkelingshulp... ...vind ik niet werkt en daarom ook voor mij niet hoeft. Er zijn tientallen miljarden in ontwikkelingshulp gestoken. Ik vind met te weinig resultaten, het geld komt inderdaad vaak verkeerd terecht in, in oorlogsgebieden bij strijdende partijen... ...of bij corrupte elites al daar. De goed, die eerste dame noemde mevrouw Herfgens al. Ik denk dat het geen uitzondering is dat ook hier dus uh, er mensen goed van eten. En wat zijn de resultaten? Ik vind die dus te weinig. Te weinig. Ook okay. paternalisme. Wij moeten er gaan wennen dat, dat wij niet de wereld hoeven te redden. En ook, ik ben het met uh, uw gast, Bram van Ooyk, niet eens. Dat is een, een verlaging of zelfs een afschaffen van ontwikkelingshulp. Zal de, het imago van, van Nederland niet verslechteren, maar juist verbeteren. In, het, het imago van gekke Henky zijn we kwijt. Het bevogende imago zijn we kwijt. Kijk maar naar de Russen, een ander onderwerp. Maar zeer veel mensen in Nederland, sorry, zeer veel mensen in de wereld vinden Nederland bevogelend. Okay. En ontwikkelingshulp draagt daar een bij. Goed, Duidelijk. Stoppen. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag, met Olde Beusing. Hallo, u mag het zeggen. Ja, ik, ik ben het van harte eens uh, met de stelling. Ik vind zeker niet dat we gekke henkjes zijn. Zeker niet. En ik vind, uh, er is uh, genoeg voor, uh, voor ieders uh, behoefte... maar niet voor ieders hebzucht. En als ik nu om me heen kijk, in, ook in deze Sinterklaastijd... wat er allemaal gekocht is en wat er door de bus valt aan de reclame... dan denk ik, we zijn, uh, het kan absoluut niet zo zijn dat je moet bezuinigen op uh, ontwikkelingssamenwerking. Want u heeft wel het idee dat het geld ook goed terecht komt. Ja, dat heb ik wel. Ik denk, dat, uh, en ook, ik denk dat, dat die vraag ook niet het belangrijkste is. Het is gewoon de vraag van zijn wij solidair met, uh, met de zwakken in de wereld? En daar gaat het om. Okay. Duidelijk, dank u wel. Graag gedaan. Iemand via Twitter reageert nog met niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... is pas asociaal. We betalen belasting ten dienste van het Nederlands Belang. Voor ontwikkelingssamenwerking kun je doneren. En wat vindt u? Goedemiddagstand.nl? Ja. U mag het zeggen. Ik spreek, ik spreek met Bos. Hallo. Hallo. Ik wou u eens wat vertellen. He. Van, ik heb uh, voor 30 jaar terug toen zag ik diezelfde beelden die ik nu steeds zie. Van die arme kindjes allemaal. Ja. En ook van mensen die lepra hebben. Dan moeten, dat zijn, hoe heet, dan moeten we 5 euro in de maand storten. Maar, dat wou ik u even zeggen. Er wordt zo elk jaar 100 miljard... Voor de, hebben ze voor, weet het. Alleen Nederland al, 5 miljard. En heel Europa, en dan heb ik het een beetje uitgerekend... dat moet nog wel meer zijn dan 100 miljard. En wat, wat wil u daarmee zeggen? Dan wil ik met zeggen, nu sterven er nog elke dag 20.000 kinderen van ja. de honger. En mensen die lepra hebben... Die moeten ze gaan bietsen bij de burgers. Ja, maar waar bedoelt u nou... Het ge geld allemaal? Oké, okay, dat is wat de bottomlijn. Die 100 miljard, ja. waar is dat gebleven? Oké, okay, dat zijn er meer... mensen gekocht. En vragen meer mensen zich af. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Hallo. Hoi. Ik vind dat de ontwikkelingshulp verhoogd moet worden tot 10 Waarom? Maar met de restrictie, men moet er voor tekenen de wapens te laten rusten. En denkt u dat dat ooit gaat gebeuren? Ik hoop het. Ja, maar dan 10% beloning, dan nog. Een beloning voor goed gedrag. Ja, en ja. dat wordt later ook je beste kwanten. Dus eigenlijk is het nog een beetje dubbel wat ik zeg. Oké, okay. nou dank u wel. Goedemiddag stand.nl. Hallo. Hallo. Ja, zegt u het maar. Mag ik het vragen? Ja, zeggen. Vlak. Uw gast van, van de GroenLinks had een simpele vraag willen stellen. Ik ben een ouwe Ik ben gekort zelfs op mijn weer. Hoeveel heeft meneer van de GroenLinks ook ingeleverd? Kijk, er zijn in Nederland miljoenen mensen die in de armoede leven. Onder andere OOW'ers. En die meneer die bij u zit, tenminste, uw gasten van GroenLinks, die mensen van de parlement en regering, ze hebben niet één euro ingeleverd. Kijk, het is niet zo moeilijk om idealistisch te zijn als je zelf enorme geld toegeschoven krijg elke maand. Ja. Vraagt u de meneer eens, hoeveel heeft hij en de mensen in het parlement, in de Tweede Kamer ingeleverd hebben als solidariteit? Niks. Maar, maar hoe houdt, verhoudt deze frustratie zich met ontwikkelingssamenwerking? Nou, omdat ze mensen... Kijk, het is niet zo moeilijk om solidair te zijn als je zelf in welvaart leeft. Zoals die mensen in de regering, en het parlement. Zoals uw gast ook van de GroenLinks. Die mensen leven er in niks in. Ik ben gekoord dit jaar op mijn vakantie vakantiegeld 143,85 euro. om mijn Ja. En de mensen, tuurlijk is niet. En de mensen, de moeders die van bijstand moeten leven, noem maar op, die een paar tientjes per week moeten rondkomen. Kijk die meneer die bij u van GroenLinks is, dat ze gewoon idealisten praatjes maken, terwijl we zelf enorme bedragen per, per jaar ontvangen. Het is niet zo moeilijk dan? Uw, uw frustratie is duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Mevrouw van den Berg, een hele goede middag. Hallo. Ik wil graag reageren op de stelling. Mevrouw van den Berg. Ik ben er een 100% eens. Ja. Hallo? Nee, ik was even onder de indruk van dat ik mevrouw van den berg werd genoemd. Vindt het een hele eer. Oh, een eer. Sorry, Gaat u door, sorry, geeft u mee. Eh, ik wil uh, zeggen dat ik 100% eens ben met die meneer bij u in de studio. En dat ik schaam dat ik iedere maand netjes belasting betaald. En die gaan blijkbaar naar het aankopen van een uh, uh, onzinnige en onnodige vliegtuig, uh, gevechtvliegtuig. Ja, en, en dat mijn belastinggeld niet naar ontwikkelingslanden. Toe kan. Maar ik had ook een voorstel aan onze politici. Iedere week horen we van het nieuws dat het worden uh, ontmanteld ontmanteld... en er uh, worden heel veel goederen en geld in beslag genomen... Maar onze politici, politici niet potjes kunnen maken. En al wat daarin daar in beslag wordt genomen, uh, toesturen. Uh, echt in geld te maken natuurlijk. Met het verkopen ja, ja. van een dure auto en zo. En dan het geld toesturen naar die, die arme landen. De strekking van uw punt is duidelijk. En verder is de verbinding heel slecht, dus ik ga nog even naar iemand anders toe. Goedemiddag, standpunt.nl. Goedemiddag, met uh, Pelle Zuid-NL, spreekt u. Hallo. U bent de laatste, gaat u gang? Ja, um, ik ben het uh, niet eens uh, met de stelling. Um, de afgelopen 50 jaar zijn er echt miljarden en miljarden uh, geïnvesteerd uh, in alle andere landen. En daar is helemaal niks terecht van gekomen. En ik denk zelfs dat het uh, in een aantal gevallen, zeker niet allemaal in een aantal gevallen, alleen maar averechts heeft gewerkt. Omdat mensen niks hoefden te doen om, uh, om geld te, te krijgen. Okay. Uh, terwijl een heleboel landen, bijvoorbeeld in Oost-Azië, uh, zonder uh, hulp van buitenaf, ook uh, zijn gekomen okay. en dat is uh, um, ik denk dat het eerder averest werkt en uh, gezien de hoeveelheden geld die geïnvesteerd zijn uh, in de afgelopen 50, 60 jaar en de resultaten die daarmee van. behaald zijn uh, is dat uh, uh, um, weggegooid geld geweest Duidelijk. dank u wel tot zover de reacties van onze luisteraars op de stelling. Meneer Van Oienk, fractievoorzitter van GroenLinks. U heeft meegeluisterd. Zeker. Dat komt vaak terug. Hè? We geven al tientallen jaren miljarden. Ja. En waarom zijn de problemen dan nog zo groot? Ja, omdat dat inderdaad een kwestie van lange adem is. Dat, dat, ja, dat, hoe lang dat, moet die adem zijn? Nou ja, in ieder geval. We zeggen nu. Hè, in één generatie de armoede de wereld uit. Hè. Dat betekent dat je het toch nog hebt over 20, 30 jaar. Laten we, laten we eerlijk wezen. Hoe moeilijk is het in Nederland hè, om, om iedereen te laten meeprofiteren van, uh, van onze rijkdom. Dat geldt voor ontwikkelingslanden ook, dat geldt wereldwijd ook. Maar begrijp je wel de frustratie van mensen? Ze het gaat om honderden miljarden en we zien gewoon geen verbetering. Natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. Ik, ik zou tegen al die mensen willen zeggen, er is voor heel veel mensen, voor heel veel kinderen die nu naar school gaan, voor heel veel moeders, voor heel veel nieuwgeboren kinderen, veel meer perspectief, echt veel meer perspectief dan 20, 30 jaar geleden. Het idee dat hulp niet helpt, dat is Echt onjuist. Er zijn heel veel mensen die ervan hebben geprofiteerd. Maar het is waar... Er gaat ook wel eens wat mis. Ja. En ja, het is ook waar, we zijn er nog lang niet. En dat is de reden dat, dat in ieder geval mijn partij ervoor pleit... om nou gewoon nog even een tijdje vol nee. te houden. Afspraak is afspraak. We hebben ons ertoe verplicht. Laten we gewoon doen wat we hebben afgesproken. En daarvan zei een van de bellers... we zijn zo bevoogdend als Nederland. En we ja. krijgen juist meer internationaal aanzien... als we gewoon onze ja. eigen koers varen. Ja, maar er waren ook verschillende bellers die zeiden... van: uh, het is juist goed voor ja. Nederland om ervan? het te doen. Ik vind, ik vind, dat, ik vind daar niks bevoogdends aan... Bij wij, wij, wij zijn samen met die, met die ontwikkelingslanden waaraan we geld geven... aan het kijken voortdurend hoe dat geld het beste besteed kan worden. En natuurlijk, je moet je daar heel erg goed van bewust zijn... dat de grote inspanning die moet worden geleverd door die landen zelf. Dat kunnen wij ook niet overnemen. Dat gebeurt ook in de praktijk. Driekwart, tachtig procent van de investeringen in onderwijs en gezondheid... worden gewoon door de landen ja. zelf gedaan. Alleen ze komen geld tekort. Okay. Ik dank u wel voor nu. U gaat straks tegenstemmen als sterk politiek signaal... maar zal daar geen meerderheid achter u zien. Je weet het nooit, maar ja. ik denk dat Hoop u gelijk heeft. Dank u wel, Bram Ooyik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. U kunt nog heel de middag blijven stemmen op de site. De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is asociaal, is de stelling van vandaag. Bij de wedstrijd, de kwartfinale van de World League. Vrouwen, Nederland, Nieuw-Zeeland, is het nu rust en de stand is nog steeds 0-0. Na twee uur, meer daarover van uh, Tim Steens, die de wedstrijd zit te bekijken. Zometeen hier op Radio 1, dit is de dag, met Elsbeth Gutteken en Thijs van der Brink. Fijne middag nog, tot morgen, dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Deze week viert Nederland Sinterklaas. En geloven alle kinderen weer even heilig in de staten man met de Baard? Twee dingen vraagt zich deze week af: waar geloven wij nog eigenlijk in? Het gaat van: je moet in jezelf geloven en dan kan alles. Twee dingen over geloven in God, jezelf.